9 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. Het aantal zuigers dat in het ziekenhuis belandt. is vorig jaar opnieuw toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van kinderartsen. Vorig jaar werden 762 dronken jongeren buiten bewustzijn opgenomen. In 2010 waren dat er nog 684. De jongeren bleven vorig jaar ook langer buiten Westen. Gemiddeld drie uur en een kwartier. In vergelijking met 2007 is dat ongeveer een uur langer. De gemiddelde leeftijd van coma-zuipers nam iets af. In 2010 waren ze 15,6 jaar, vorig jaar 15,3. De cijfers van 2011 zijn voor het eerst uitgesplitst per provincie. In Noord-Holland werden met 251 coma-zuipers de meeste jongeren opgenomen. In Drenthe het minste nog geen 20. De gemeente Amsterdam heeft inmiddels met ziekenhuizen afgesproken... dat ouders van coma-zuipers worden opgeroepen voor een gesprek met een kinderarts. Fabrikant van navigatieapparatuur TomTom... heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een verlies geleden van 2 miljoen euro. Volgens het bedrijf komt dit door een softwarefout in een aantal producten. Daardoor zouden de apparaten ophouden met functioneren. Het bedrijf heeft de problemen opgelost door een update van de software. De omzet van TomTom Tom daalde met 11% tot 233 miljoen euro. Het bedrijf heeft veel last van de concurrentie op de markt van navigatieapparatuur... en vooral van gratis routeplanners op smartphones... In december kondigde TomTom Tom aan dat er 457 arbeidsplaatsen worden geschrapt. Er komt geen lijnpoging of een doorstart van het kabinet Rutte. Dat is de conclusie na de gesprekken van koningin Beatrix... met demissionair premier Rutte en haar belangrijkste adviseurs. De koningin heeft Rutte verzocht de ontbinding van de Tweede Kamer te bevorderen... en daarmee verkiezingen op 12 september mogelijk te maken. Vrijdag neemt het kabinet daarover een definitief besluit. Een lokale politieke partij in Amersfoort is boos om de naam van de nieuwe partij van Hero Brinkman. De fractievoorzitter van de burgerpartij Amersfoort vindt dat de namen te veel op elkaar lijken. Brinkman maakte gisteravond bekend dat hij de verkiezingen ingaat onder de naam onafhankelijke burgerpartij. De burgerpartij Amersfoort bestaat al 14 jaar. Volgens de fractievoorzitter is het laatste woord over de kwestie nog niet gezegd. De kiesraad ziet voorlopig geen probleem. Dat zou pas kunnen ontstaan als Brinkman meegaat doen... aan de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Het weer vanochtend eerst droog met zon... maar vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt vandaag zo'n 14 graden. Ah, en verkeersinformatie, 80 kilometer file. En, en lange tijd gebeurde er weinig bijzonders tijdens deze ochtendspits. De laatste half uur is daar verandering in gekomen. Veel aanrijdingen. De A10, vanaf Volendam naar Nieuwemeer. 5 kilometer bij de afrit Rai. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A16, vanaf Breda naar Rotterdam. 6 kilometer voor de Van Briennoordbrug. Daar is de rechter rijstrook dicht voor een spoedreparatie. Opruimwerkzaamheden aan een ongeluk op de A20. Vanaf Hoek van Holland naar Gouda. Bij Maasluis staat 5 kilometer. De linker rijstrook is nog dicht. A44, Den Haag-Amsterdam, een aanrijding bij Kaagdorp. Zeven kilometer vielen vanaf Oegstgeest, er is één rijstrook open. Op de A58 van Tilburg naar Breda voor Gilze vijf kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En een ongeluk met een vrachtauto op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Dat zorgt voor vier kilometer bij de afrit Zomeren. De rechte rijstrook is dicht.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 Centraal Beheer Achmea is er voor ondernemers zoals u, omdat er bij arbeidsongeschiktheid niets voor u geregeld is. Bijvoorbeeld na een ongeval. Drie maanden gips, geen inkomen. Maar ja, wat doe je eraan? Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kost ook handel voor geld. Slim dat u belt. Hiervoor heeft Centraal Beheer Achmea de Ongevallen AOV. U betaalt minder dan bij een gewone AOV, maar uw inkomen is wel beschermd na een ongeval. Dat zoek ik. Kijk maar naar mij. Een ongeluk kan iedereen overkomen. De Ongevallen AOV. Zekerheid over uw inkomen als u door een ongeval tijdens uw werk of privé niet meer kunt werken. Voor ondernemers zoals u. Ga naar centraalbeheer.nl slash zakelijk. Het NOS Radio 1 Journaal. Marcel Ooster en Lara Renssen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Aad Meijboom stapt op als directeur ICT bij de Nationale Politie in oprichting. Er zou geen vertrouwen zijn in zijn functioneren. Hoor u zo meer details over? We gaan eerst naar drankmisbruik onder jongeren. Want opnieuw zijn er meer jongeren met een alcoholvergiftiging... in ziekenhuizen opgenomen. 762, om precies te zijn, vorig jaar. En dat is een stijging van 12 procent. Cijfers komen van het Nederlands signaleringscentrum voor Kindergeneeskunde. Nico van der Lely, kinderarts bij het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en oprichter van de eerste alcoholpolie voor jongeren... over deze toename. Wij als Nederlands kinderartsen meten... dan ook die kinderen die dan horizontaal binnenkomen, zullen we zeggen... in coma in de ziekenhuizen, ook wat een promillage is. En ja, dat blijft uh, hoog, sterker nog, stijgt iets. 1,8 promil, dat is heel veel. Ja, van der Lely schrikt iedere keer uh, wat hij aantreft in zijn poli. Ouders van jongeren in Amsterdam die op Koninginnedag in het ziekenhuis belanden... met alcoholproblemen, worden opgeroepen voor een verplicht gesprek met de kinderarts. Erik van den Burg, zorgwethouder van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u hoorde net vandaag weer bekend dat het aantal van deze zogenoemde coma-zuipers opnieuw is gestegen. Waarom denkt u nou dat een gesprek met de ouders en kinderarts een verschil kan maken? Nou ja, laten we vaststellen dat als je op dat, dit soort leeftijden. de gemiddelde leeftijd is 15,5 en de jongste was zelfs 10. Als je dan al uh, in, in coma bewusteloos binnenkomt. omdat je te veel gedronken hebt, dan is er wel wat aan de hand. En het kan zijn uh, eenmalig misbruik van de jongeren. zonder dat de ouders het in de gaten hebben. Mm -hmm. Maar er kan ook sprake zijn van een uh, structureel probleem. En ik vind dat op het moment dat je echt op dit soort leeftijd überhaupt als je de, uh, uh, uh, bewustloos het ziekenhuis komt vanwege alcoholmisbruik en is wat aan de hand. Maar zeker bij dit soort leeftijden ligt er een grote verantwoordelijkheid... en daar mag je de ouders op aanspreken. Maar weet de gemeente Amsterdam inmiddels, uh, weet de zorgverleners in Amsterdam... wat er dan aan de hand is met die jongeren? Want wij begrijpen uit alle rapporten dat ja, iedereen eigenlijk... volledig in het tas. waarom die jongeren zoveel drinken. Nou, dat is iets wat in die gesprekken ook aan de orde moet uh, komen. Kijk, we hebben met Koninginnedag vorig jaar 522 ambulanceritten gehad die te maken hadden met de mensen die uh, te dronken waren om nog uh, uh, iets te kunnen. Niet alleen jongeren dus? Nee, dat is meer dan alleen uh, jongeren, maar 522 ritten. Dat betekent dat je zelfs extra ambulances uit de regio moet oproepen... omdat je het gewoon niet redt. Dat is volstrekt absurd. Nou, laten wij dan met ouders nu de gesprekken aangaan... van wat is er met uw kind aan de hand en uh, wat uh, gaat u doen... en wat kan ook de zorgverlening doen om ervoor te zorgen... dat uw kind dit soort gedrag niet meer vertoont. Nee, maar dan uh, moet de kinderarts dat doen... Is dat wel een taak voor de kinderartsen? Dat moet wel, want de uh, arts mag geen uh, informatie verstrekken aan de gemeente. Dit gaat natuurlijk om medische gegevens die niet aan de gemeente bestrekt mag worden. Dus er is de afspraak gemaakt door de gemeente met alle ziekenhuizen in Amsterdam... dat zij die gesprekken gaan voeren, want wij krijgen die informatie niet van uh, de ziekenhuizen. Nee, dus dat is dan de aangewezen... Het, het kan niet anders. Maar uh, uh, ja, die, die kinderarts... Hoe zorgt u nou dat die ouders er naartoe gaan? Nou kijk... Uh, ik denk ook dat de kinderarts de meest aangewezen persoon is, omdat uh, hier sprake is van uh, ook medische zaken. Nou, daar heeft iemand, uh, die uh, kinderarts is er in verstand van. Wij zullen die mensen die verplichting opleggen en zo niet. Dan kun je altijd kijken of je via... Nee. Wacht even. U zegt, wij gaan die mensen een verplichting opleggen. Ja. Hoe gaat u dat doen dan? Nou ja, wij gaan deze mensen uh, uitnodigen. Ja, dat klinkt niet, dat ook... klinkt niet als een verplichting, een uitnodigen. uitnodiging. Nee, maar op het moment dat mensen... We, we gaan wel duidelijk maken dat op het moment dat mensen weigeren om te komen... dat we naar verder kunnen kijken. We hebben hier wel te maken met minderjarigen. Dan kun je ook afspraken gaan, af gaan, gaan maken met de jeugdhulpverlening. Van hé, hey, hm. daar is een kind van, uh, van 10, 12 jaar die uh, als coma-zuipen het ziekenhuis ingekomen... en de ouders vinden het niet nodig om op te komen uh, mm. bij een bezoek. Wat is er aan de hand? Dat maar, zijn zaken die je ook moet gaan bekijken. Ja, maar dat kunt u niet, meneer Van der Beur, want u weet helemaal niet... of dat kind uh, probleem heeft met alcohol. Maar daar moet je dus afspraken over gaan maken met, uh, met de ziekenhuizen. In ieder geval zeggen de ziekenhuizen nu dat uh, zij met iedereen dat gesprek aangaan. En ik ga er overigens vanuit dat de gemiddelde ouder in Nederland... op het moment dat hij zijn kind bezoekt in het ziekenhuis... omdat hij drie uur buiten West is geweest na alcoholmisbruik... dat hij ook uh, zal reageren op een uh, uitnodiging van het ziekenhuis. Want er is echt wel wat aan de hand met je kind als dat gebeurt. Erik van den Burg, zorgwethouder van Amsterdam. Dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. En wij gaan door naar de nationale politie. Aad Meijboom stapt namelijk op als uh, directeur ICT bij de nationale politie in oprichting. Meijboom bekleedde die functie sinds het najaar van 2010, dus dat is niet zo heel lang. In 2009 vertrok hij als uh, korpschef van de politie rotterdam rijmond naar kritiek over het functioneren van zijn korps tijdens de strandrille in Hoek van Holland. Weet u nog? Robert Bas, onze justitieredacteur. Goedemorgen. Goedemorgen. En wat is de reden dat Aad Meijboom nu opstapt? Nou, er ligt een intern rapport van de politie waaruit uh, naar voren zou komen... dat er eigenlijk geen vertrouwen is dat Aad Meijboom... dat hele ICT-project van de politie tot een goed einde zou kunnen brengen. Nou, dat is de directe reden dat hij nu is opgestapt. Of hij het nou helemaal vrijwillig is opgestapt... of dat hij nou zeg maar, een klein beetje holop is, het lijkt een beetje op dat laatste. Mm, ligt het aan Meijbomen of ligt het aan de ingewikkeldheid van dat ICT-probleem? Nou, de ICT is echt een hoofdpijndossier voor de politie. Vorig jaar hebben de korpsbeheerders, zeg maar, de, de burgemeester besloten dat ze af willen van de huidige computersystemen. Het systeem is uh, zo slecht dat het zelfs in sommige si situaties kritiek zou kunnen zijn, dat systeem eruit kunnen vallen. agenten kunnen niet meer werken. Daar hebben ze besloten van, uh, we gaan een heel nieuw systeem bouwen. Dat had Aad Meijboom moeten gaan leiden. Nou ja, Aad Meijboom was natuurlijk wel een korpchef, maar niet echt een ICT-man. Uh, uh, dus dat, die combinatie maakt het gewoon heel erg moeilijk. Het is een heel erg moeilijk dossier en het feit dat Meijboom niet echt een ICT-man is, dat maakt dat deze combinatie toch niet echt gewenst was. Ja, net is vlek op vlek natuurlijk, want er moet ook nog een nationale politie worden gevormd. Hoe, hoe gaat het daarmee op dit moment, weet je dat? Nou ja, uh, dat is een beetje in de glazen bol kijken. Uh, iedereen is natuurlijk heel nerveus, want je kan je voorstellen, er worden heel veel voorbereidingen al getroffen op dit moment voor die nationale politie. Die had er eigenlijk al moeten zijn. Maar ja, de Eerste Kamer moet er nog een beslissing over nemen. Uh, de Eerste Kamer zou het onderwerp controversieel kunnen verklaren, maar dat is niet heel erg waarschijnlijk, want de Eerste Kamer heeft uh, uh, het de politiewet zeg maar unaniem aangenomen. Nou, is er ook al inmiddels wel een datum bekend dat er waarschijnlijk meer bekend gaat worden over of, de, of de, de politiewet doorgaat? Dat is op 8 mei. En ondertussen is er ook al een soort hoorzitting gepland op 15 mei... waarbij een vijftal deskundigen door de Eerste Kamerleden uh, kunnen worden ondervraagd... van wat ze ervan vinden of het wel of niet door moet gaan. Op dat hangt nog een beetje in de lucht, maar het lijkt voor zich er toch wel uh, erop dat het door kan blijven gaan. Maar stel dat er vertraging optreedt, Robert, zit de politie dan met een probleem? Of kunnen ze voorlopig nog wel functioneren zoals het nu gaat? Ja, nee, dat wordt echt een heel groot probleem. Want eer dat er een nieuw kabinet is, dat dat weer door de Eerste Kamer gaat. Je kan je voorstellen, allerlei uh, uh, mensen worden op nieuwe functies al benoemd op dit moment. Andere mensen krijgen te horen dat ze binnenkort moeten gaan verkasten naar een andere locatie. Als je dat halverwege gaat stoppen, dat is een ramp voor de politie. Robert Bas, onze justitieredacteur, over de nationale politie. Nou, we blijven maar even bij de problemen in Den Haag. Premier Rutte staat voor de onmogelijke taak... om met een demissionair kabinet de begroting voor komend jaar 2013 op te stellen. De Kamer is zeer verdeeld, dat bleek gisteren wel in het debat. Niet alleen over het te bezuinigen bedrag... maar natuurlijk ook over de manier waarop er bezuinigd moet worden. En dat zag ook premier Rutte, al blijft hij hoop houden op een oplossing. Ja, uh, als je het debat zo, zo door de oogharen bekijkt... dan begrijp ik dat je... Uh... Dat je het zo kunt duiden. Uh, tegelijkertijd hoor je toch ook van partijen dat ze zeggen... We, er, we realiseren ons de ernst van de financiële situatie. Het belang van herstel van vertrouwen van de financiële markten. Uh, ik heb ook hoop dat de tijd daar zijn werk doet. En we zullen wat dat betreft donderdag ook het debat moeten afwachten. Omdat dat ook meer over de inhoud van... Ja, wat zouden dan die plannen moeten zijn zal gaan. En dan moeten we kijken of het lukt om tot gezamenlijke opvattingen te komen. Hoe erg is het als het niet lukt deze week? Ernstig. Uh, zeer ernstig, omdat uh, ja, wij, wij toch als Nederland nu zien dat de staatsschuld uh, snel oploopt. Dat is slecht, want dat is allemaal geld wat we op enig moment moeten gaan terugbetalen. En dat betekent als je niet dat nu een halt toeroept dat dat steeds lastiger wordt in de toekomst. En ten tweede is het slecht omdat ja, ook de financiële markt ons in de gaten houdt. En we hebben daar natuurlijk grote belangen uitstaan. 400 miljard staatsschuld die st permanent wordt geherfinancierd. En als die rente gaat stijgen kan ons dat miljarden kosten. Welke mogelijkheden ziet u nog om een meerderheid te krijgen voor uw eigen plannen? Kijk, de, de, de, de stand van de onderhandelingen van zaterdagochtend in het kasthuis is nu geschiedenis. Wij moeten nu proberen... Eh, natuurlijk, daar, daar zitten de opvattingen in verwerkt van partijen als CDA en VVD. Hè, en die, die houden ook nu een opvatting. Maar dat is een minderheid, dus we zullen moeten kijken hoe ver we komen. Maar welke mogelijkheden ziet u? Zijn er plannen waarvan u denkt van nou, dan kan ik misschien met andere partijen... want er wordt ook veel van u gevraagd. Niet alleen van de Kamer, maar ook van u. Ja, het, we vragen aan elkaar veel om te kijken of het lukt. Het is een poging die we met elkaar moeten doen... die van groot belang is uh, dat hij slaagt. En ik ben bereid daar ver in te gaan. Uh, we zullen met een voorstel komen. Proberen, goed geluisterd hebben naar de Kamer vandaag... en ook de plannen kennend van verschillende partijen in de Kamer... en ook de opvattingen van CDA en VVD... tot een voorstel te komen. En dat zal dan ingang zijn voor het debat donderdag. Als u nu kijkt naar het debat van vandaag... geeft dat u hoop dat u met een constructief plan kunt komen... om? Nou, in ieder geval deels tegemoet te komen aan uw ambitie voor volgend jaar. Uh, aan de ene kant niet, aan de andere kant wel. Aan de ene kant niet, omdat je merkt dat de partijpolitieke opvattingen zeer verschillend zijn. Maar dan zeg ik bij, het is nog maar heel kort na de val van het kabinet. He, dus het is ook het eerste debat waarin dat werd besproken. Aan de andere kant wel, omdat wel iedereen zegt... we zien de noodzaak om een antwoord te formuleren op de ernstige situatie met de staatsfinanciën... en het verlies aan vertrouwen in financiële markten met het risico van oplopende rentestanden. En dan is uw hoop dat onder druk alles vloeibaar wordt? Ja, mijn hoop is vooral gericht op het feit dat wij in Nederland uh, partijen hebben... die weliswaar elkaar soms flink kunnen bestrijden... maar dat we ook wel in staat zijn in het land om als het echt nodig is... gezamenlijk de handen aan de ploeg te slaan. Premier Uten zei dat in gesprek met verslaggever Michiel Breedveld. De Amsterdamse metro is na decennia lang rijden nog steeds niet veilig. En toch gaat de lijn niet dicht. Is dat wel verstandig, vragen we zo aan hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding, Ben Ale. Eerste verkeersinformatie bij de AWB Kees Kwaks. 60 kilometer file nog en een aantal bijzonderheden die toch in het laatste half uur aan het spelen waren. De A10 bij Amsterdam vanaf Volendam naar Nieuwe meer aan aanrijding. Een flinke 9 kilometer file vanaf Wouden tot aan de rij. En er zijn twee rijstroken dicht. Naar Rotterdam staat er 6 kilometer op de A16 voor de Van Briendenhoudbrug. Het heeft te maken met dat, uh, het feit is dat de rechte rijstrook daar dicht is. Dat is de vrachtwagenstrook. Er moet dadelijk uh, met spoed worden gerepareerd. Dat gaat na de spits gebeuren. Op de A44 richting Amsterdam vanuit Den Haag 7 kilometer bij Kaagdorp. De nasleep van een ongeluk. En op de A67 Venlo-Eindhoven 4 kilometer bij de Afrit Zomeren. Ook dat is de nasleep van een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer open. Dit is het NOS Radio 1 -journaal, met Lara Rinsen en Marcel Oosten. Amsterdam en metro's. Het lijkt geen gelukkige combinatie. Naast alle problemen met de Noord-Zuidlijn is er de Oostlijn. Die werd in de jaren 70 gebouwd en voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen. Daarom werd de lijn in 2008 en 2010 in de zomer gesloten. En de veiligheid voldoet nog steeds niet. Daarom zou de lijn nu dicht moeten. Maar dat is verantwoordelijk wethouder Wiebes niet van plan, liet hij AT5 weten. De inspectie heeft een advies gegeven en dat is logisch, want de inspectie hebben we ingehuurd om te kijken of de metro aan de normen voldoet. en De metro voldoet op dit moment niet aan de normen, dus het is logisch dat zij uh, aanbevelen om de metro te sluiten. Ja. Dus de metro gaat dicht? Nee, kijk, dat zit anders in elkaar. Het feit dat de metro niet aan de normen voldoet, wil niet zeggen dat de metro onveilig is. Nou, nee. nee. daar praten we over door met de hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding. Ben Ahlen van de TU Delft. Meneer Ahlen, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft Wiebes gelijk? Voldoet niet aan de normen en toch sluiten we hem niet? Nou, want, uh, waar Wiebes nu tegenaan zit te kijken is het uh, resultaat van bezuinigen op de veiligheid van 20 en 30 jaar geleden. Ja. Uh, toen was die tunnel, waren die uh, uitgangen eigenlijk al uh, te klein en dat zijn ze nog steeds. En nou zit die uh, klem, want nou moet hij kiezen tussen twee kwaaien. Hij moet kiezen tussen het uh, nog een tijdje nemen van een verhoogd risico op een ramp. Of hij moet uh, de metro sluiten, waarmee het verkeersrisico van al die lui die nu onder de grond reizen uh, toeneemt. En wegverkeer is veel gevaarlijker dan metroverkeer voor de deelnemers. Dus hij ziet... Als gevolg van besluiten uit het verleden. nu klem tussen twee kwaaien. Hij kan het dus in ieder geval niet meer goed doen. Nou ja, hij kiest ervoor om, uh, om. de mogelijkheid. de kleine kans op een uh, grote ramp. nog even te laten voortbestaan. En dat zwaarder te laten wegen dan de. Toename van het risico voor de verkeersdeelnemer. Ja, want kunt u maar dat eens is... schetsen, meneer Aalen? U zegt een kleine kans op een grote ramp. Wat zou er ja. kunnen gebeuren? Want u zegt het gaat om nooduitgangen die te smal zijn. Wat voor scenario ja, voorziet ja, u ja, dat? Nou ja, bij brand in de tunnel kunnen de mensen niet op tijd weg dan kunnen de honden op de, de doden vallen. Nou, dat, dat klinkt is, redelijk ernstig. Ja, maar het kans is altijd niet zo groot. Dus ja, dat, dat, is, dat, is, het, dat is het probleem... Het probleem waarmee die zit is aan de ene kant... buiten het klein, het buitengewoon kleine kans overigens op een hele grote ramp. En aan de andere kant het risico van de werk... van de, de, de forensen die in die trein uh, of in die metro heen en weer rijden die anders boven de grond aan het verkeer deelnemen. En daardoor een verhoogde kans lopen om een verkeersongeval te krijgen. Meneer A, laten we u zo beluisteren. Dan had u dezelfde keuze gemaakt? Uh, in dit geval... Ja? ja? Ja, en ik had wat geld gestoken in uh, personeel om... Uh, uh, ...in die tijdelijkheid om ervoor te zorgen dat uh, niet door zwerfafval en uh, illegaal roken de kans op brand uh, hoger hey. wordt dan niet te, ho te hoort te zijn. Ja, maar er, er, is en, natuurlijk en, wel en, een, er is natuurlijk nog wel een tussenmogelijkheid, want je kunt er ook iets aan doen misschien. Nou ja, ik, was, ik heb begrepen dat, die er, dat, uh, dat we niet praten over het niet uitvoeren van die reparaties... ...of die, die ringen, maar over, over het vertragen daarvan. Nou ja, dat schijnt een sette kwestie te zijn... Dus, dus als ik uh, uh, uh, de mogelijkheid zou hebben, wethouderwijs, om die uh, uh, reparatie sneller te doen en die metro over te, open te laten, en dat schijnt, heb ik begrepen, te kunnen... Dan zou ik dat laatste maar doen. Ja, dan moet hij dus wat geld uh, vinden, eerst. En, ja, um, ja, dat is in de huidige tijd ja. natuurlijk een beetje lastig. Een beetje wel, hè? Ja. Maar u ja. zegt, ik, ik, ik zie wel mogelijkheden. Dan hoeft die metro niet helemaal dicht. Dan kun je bijvoorbeeld s'nachts uh, proberen die uh, nooduitgangen wat breder te maken. Nou ja, dat schijnen wel aan flinke verbouwingen te zijn. Dat dus moeten extra nooduitgangen en extra uh, uh, rook uitvoeren. Vanaf het begin af aan is bij die Oostlijn het probleem geweest dat de vluchtgangen langs die roltrappen liepen en de rook ook. Ja. Dus, de passagier, dus als de brand is, gaan de passagier door de rook naar boven... en we weten uit allerlei andere betere ongelukken dat dat een slecht plan is. Nou. Dat probleem heeft er van het begin af aan ingezeten. Dus ze moeten nu uh, rookafvoersystemen uh, aanbrengen en extra nooduitgangen. Dat is een aanzienlijke verbouwing die geld kost... En uh, ruimte op de perrons. Dus je kunt de perrons dan niet zo goed gebruiken als je had gewild. Daar moet je dus een regeling voor treffen. En, uh, maar het kan allemaal wel. Het kost alleen geld. Ja, dat is duidelijk. Uh, ben Ale, hoogleraar Veiligheid en rampenbestrijding. Dank. Niks te u. Voor half tien geweest. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Dimensioneer staatssecretaris Ben Knapen krijgt vandaag 12 buitenlandse prostituees op bezoek. Ontwikkelingssamenwerking heeft namelijk twee jaar lang sekswerkers in ontwikkelingslanden geholpen. Steun was gericht op gezondheid, veiligheid en soms ook op een carrière buiten de prostitutie. Afgelopen dagen waren de prostituees op excursie in de Nederlandse seksindustrie. En verslaggever Roepau ging met ze mee. Ingeklemd tussen bedrijfspanden en het kanaal is hier een afwerkplek gecreëerd. Ik ben hier in afwachting van een bus met sekswerkers, zo worden ze tegenwoordig genoemd. Die afkomstig zijn uit Nicaragua, Brazilië, Macedonië, Oeganda en Vietnam. En ze zijn hier om te kijken hoe in Nederland hun business is georganiseerd. En ik denk dat ze hun ogen zullen uitkijken, want georganiseerd is het zeker de tippelzone langs de Europalaan in Utrecht. En daar komt de bus aan helemaal niks dus Ze zijn zo bang als wat. Ze begrijpen hier helemaal niks van. Marike, komt zo. Could you be careful of the bicycles, please? Ja, dat is vast niet het enige wat anders is, hè? Dat je nee, kans dat loopt is... om overreden te worden door een fiets. <laughs> ja, nee. Veel nieuwe ervaringen die ze hier opdoen. De manier waarop we in Nederland bijvoorbeeld toch open zijn over seksualiteit... Zoals eh, condoomgebruik. We zijn gisteren in een condoomshop geweest. En als je dan met, uh, nou ja, ik zou zeggen, professionele sekswerkers in een condoomerie staat, wordt er dan zelfs gegiegeld? Ja, er wordt wel gelukkig gelachen, maar het is het andere giegelen. Ja. En uh, het is veel meer van goh, we wisten niet dat er zoveel soorten condooms bestonden. Want wij hebben maar één soort in ons land. Ja, ja. Ja. En jullie hebben een agent meegenomen? Ja, nou die uh, dat is uh, gewoon hier. Uh, op de Tippels van in Utrecht heb je altijd hulpverleners. En uh, ook de wijkagent is aanwezig. En het is uh, voor sekswerkers uit het buitenland heel erg belangrijk... dat zij ook zien in Nederland dat wij een goede relatie onderhouden met de politie. Want de politie is in het buitenland niet altijd je bondgenoot? Nee, in heel veel landen waar wij werken niet. En uh, dat is eigenlijk ontzettend jammer. Um, en wij proberen ook zoveel mogelijk um, de politie wel te betrekken bij onze programma's. We moeten in de vracht rijden, zodat de vrouwen get kunnen uit. Je rijdt met je auto en natuurlijk met de vrouw die je hebt opgepikt het terreintje op... en parkeert tussen twee groene schuttingen. En dat is dan de plek waar je even je pleziertje kunt hebben. De afwerkplekken zijn genummerd. Het zijn er 15. In elk compartiment hangt een prullenbak. Er is zelfs een plek ingericht voor de mannen die op de fiets naar de afwerkplek komen. Een van de vrouwen die deze rondleiding hebben gedaan is Daisy. Ze komt uit Oeganda. Wat vindt u er allemaal van, zoals het in Nederland is georganiseerd? I, I wish I was born here, yeah. because I feel it's very safe, it's uh, um, respected as work. Nou, ik wou dat ik in Nederland geboren was, want hier is sekswerk een gerespecteerd beroep en daardoor kun je je ook veilig voelen als je aan het werk bent. The places are very clean. Mm -hmm. They are protected even by the police officer, yeah. which is very I mean very unique. De afwerkplek is schoon en veilig en wordt beschermd door de politie. Naar kom dan maar eens om in Oeganda. Yeah. And what I liked about the sex workers here? They're very confident. En de sekswerkers zelf die zijn vol zelfvertrouwen. Het lijkt alsof ze plezier hebben in hun werk. In Uganda is work it's illegal. Omdat prostitutie nou eenmaal verboden is in Oeganda. Ben je als sekswerker eigenlijk rechteloos? En om die reden heeft Daisy met allerlei vormen van geweld te maken gehad. Ze is bedreigd, ze is in elkaar geslagen, ze heeft een pistool tegen haar hoofd gehad. Eén keer moest ze zich onder bedreiging helemaal uitkleden, de portemonnee werd afgepakt. En zo werd ze naakt het bos ingestuurd. Dank je wel, Daisy. <laughs> okay. Goed luck. Bye-bye prostituees uit ontwikkelingslanden keken in de Nederlandse seksindustrie... en zagen de geregelde seksindustrie niet alles. Het is vier minuten voor half tien. Daar naar het NOS Radio 1 journaal. We gaan nog eventjes naar Mark Robin Visser. Die draait vanochtend in een zwart boek over misstanden in de verpleegzorg. Er is nog steeds veel mis met de zorg voor ouderen in Nederland. Dat is althans de conclusie van een uh, zwart boek... dat vandaag in Den Haag wordt uh, gepresenteerd. Het is een zwart boek gemaakt door Advocabo FNV. En uh, Lilian Marijnes uh, van die vakbond legt uit waar de klachten zoal over gaan. Te weinig handen aan het bed, te weinig collega's... te weinig personeelsleden om, uh, om basis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 Het, nou, hier, hier valt alles uh, reuze mee. Het zijn echt incidenten waar het zwartboek uit uh, bestaat. En je moet niet de hele beroepsgroep uh, op één hoop gooien.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 Lilian Marijnissen was dat van uh, Advocabo FNV en ik heb inmiddels begrepen dat ook de inspectie voor de gezondheidszorg het zwart boek met interesse gaat lezen. Uh, vandaag dus die presentatie. Uh, uitgenodigd is ook de koepel van zorginstellingen, Actis heet die, maar uh, directeur Aad Koster heeft laten weten dat hij uh, van die uitnodiging afziet. Hij gaat niet naar Den Haag om dat zwart boek in ontvangst te nemen. Nou ja, ik, uh, we hebben natuurlijk al veelvuldig contacten met de apva uh, Wij vinden dat hun aanpak uh, geen goede is. Wij uh, vinden dat er uh, in Nederland heel veel goed werk verricht wordt. We hebben 450.000 mensen in onze sector werken. We geven bijna dagelijks aan uh, 800.000 mensen zorg thuis of in verpleeg- en verzorgingshuizen. Uh, dat is mensenwerk. Er gaat heel veel goed, maar er gaan ook dingen fout. En uh, Dat moet ook aangepakt worden. Dat, dat ontkennen we ook niet. Uh, maar de wijze waarop de Abverkabo dat nu doet, alsof de hele zorg, al die mensen die keihard werken en betrokken zijn bij het werk, samen met familie en vrijwilligers, uh, dat het nu allemaal uh, heel slecht gaat, daar uh, ja, willen wij ook gewoon niet aan meewerken. Ja. Een meldpunt sinds vier weken in de lucht waar meer dan duizend meldingen binnengekomen zijn, dat baart u geen zorgen? Uh, natuurlijk zeg ik nogmaals, uh, daar waar het niet goed gaat, moeten we dat aanpakken. Dat wordt ook gedaan. Uh, maar tegelijkertijd uh, kennen we ook een website van een cliëntenorganisatie, NPCF... waar 30.000 uh, ervaringen van mensen in verpleeg- en verzorgingshuis staan. Die zijn spontaan erop gezet. Die geven de zorg gemiddeld een 7,2. Er staan overigens ook 1 ertussen en er staan 10 ertussen. Dus uh, mensen zijn ook vrij uit die daarover praten. Maar over het algemeen is het dus goed en die plekken waar het niet goed gaat, moeten we zeker aanpakken. Goed, nou, het is duidelijk. We hoorden het in een bijdrage van Mark Robin Visser. Half tien, einde van dit NOS Radio in journaal. De KRO neemt het over op radio in met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen Sven Kokkeman. Dag Marcel, goedemorgen. Wat ga je doen Sven? oud kamervoorzitter Frans Wijsglas. Met hem ga ik praten over de rol van de Tweede Kamer... in de huidige politieke crisis... Hm. en in uh, het oplossen van het begrotingsprobleem, zal ik maar zeggen. Ja. En vindt hij eigenlijk dat de VVD de PVV niet bij voorbaat moet uitsluiten... van een volgend kabinet... wat Mark Rutte gisteren, de premier in het debat, niet deed. Hij was, zoals we allemaal weten, tegenstander van deze gedochtcoalitie. Vandaag verschijnt een zwart boek over misstanden in de zorg. Jullie hadden het daar ook al over vanochtend. De SP komt nu met een initiatiefwet waarbij bestuurders hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld als er misstanden zijn in een instelling waaraan zij leiding geven. En Johan Cruijff is vandaag jarig, 65. Dat gaan we vieren, maar niet in Mexico want daar hebben ze nu al de baden van hem. Dat en meer straks in Goedemorgen in Nederland. Laat het nieuws van half tien, Iris Doralt-Megens. Radio 1 Het NOS-journaal aantal zuipers dat in het ziekenhuis belandt... is vorig jaar opnieuw toegenomen, blijkt uit cijfers van kinderartsen. Vorig jaar werden 762 dronken jongeren buiten bewustzijn opgenomen. 2010 waren dat er nog 684. De jongeren bleven vorig jaar ook langer buiten Westen. Gemiddeld drie uur en een kwartier en dat is een uur langer dan in 2007. Aad Meijboom, ICT-directeur bij de nog te vormen Nationale Politie, is opgestapt. De oud-korpschef van de politie Rotterdam-Rijnmond is teruggetreden... in reactie op een kritisch rapport over het ICT-project dat hij leidt. In dat rapport zou naar voren komen dat er geen vertrouwen is... dat Meiboom het project tot een goed einde brengt.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 En de fabrikant van navigatieapparatuur TomTom... Tom heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een verlies geleden van 2 miljoen euro. Volgens het bedrijf komt dat door een softwarefout in een aantal producten... die intussen is rechtgezet. De omzet van TomTom Tom daalde met 11% tot 233 miljoen euro. Het bedrijf heeft vooral veel last van de gratis routeplanners op smartphones. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB ah, bij verkeersinformatie. Van de spits is nog zo'n 20 kilometer file over. De A10 bij Amsterdam, vanaf Dam naar Nieuwemeer. 6 kilometer bij Amstel Business Park... Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn inmiddels weer vrij. Vanaf Utrecht naar Den Haag op de A12, tussen Noodorp en Den Haag Centrum 3 kilometer. Naar Rotterdam, vanuit Breda op de A16, staat 6 kilometer voor de Van Briedenburgbrug. Voor een spoedreparatie is op de hoofdrijbaan de rechte rijstrook dicht. A28 volle Amersfoort, 4 kilometer bij Leusden. En op de A50 vanaf Arnhem naar Os, 4 kilometer bij knopend Ewijk.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 Sven Kokkelman. Tweede Kamer moet de touwtjes strak in handen nemen, zegt oud-kamervoorzitter Frans Wijsglas. Mexicanen teleurgesteld in Johan Kruijf vandaag jarig. De SP wil bestuurders in de zorg hoofdelijk aansprakelijk stellen bij misstanden. en het ochtendtumeur van Fons de Poel. Het is drie minuten over half tien bijna. Dit is de KRO met Goedemorgen, Nederland. Thijs Boelens is vanochtend in Arnhem. De oppositie wil de nieuwe wet werken naar vermogen controversieel verklaren. Is dat goed nieuws voor de sociale werkplaatsen of is het misschien al te laat? Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen Minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van PVV was een wangedrocht. En het is daarom goed dat dit kabinet gevallen is, zegt Frans Wijsglas, Die is oud-voorzitter van de Tweede Kamer en lid van de VVD. Een Kamer die het komende weken behoorlijk druk gaat krijgen bij het aanpakken van de financiële en economische problemen. Meneer Wesglas, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkoman. Hoe kunt u nou met uw staat van dienst zeggen dat het een zeeg is dat een kabinet valt in het hart van een economische crisis? Ja, dat is een, een, een hele goede beginvraag. Uh, ik dank. zeg. <laughs> ik zeg dan ik zeg nou ook, ook echt in alle oprechtheid twee dingen. Een kabinetscrisis is natuurlijk ongelooflijk slecht op dit moment. Daar ben ik helemaal met u eens. Aan de andere kant, en ja, dat weet u ook wel van mij... Uh, ben ik van het begin af aan heel erg kritisch uh, geweest... over de intensieve samenwerking met de PVV. Ja. Uh, ik hoef het allemaal niet te herhalen, maar in één zin... de PVV is een partij uh, ja, met in die haaks staan... op de liberale beginselen van mijn partij, de VVD. Ja. Uh, uh, de PVV is ook een partij, en, en Wilders als politicus... is ook iemand die, en ik zeg niet onbetrouwbaar... maar die voorkomen onberekenbaar is. En dat ja. is iets wat ik ook echt wist, hem kende. Ja, ja, daarom willens... ben ik blij dat er nu een einde aan is gekomen. Ja, de premier zegt, willens en wetens heb ik dat risico genomen. Wij wilden ja. dit kabinet en dit was overigens ook, ja. ook de enige mogelijkheid. Ja. Uh, hij vindt zichzelf daar ook voor verantwoordelijk. Vindt, hij, vindt ja. u dat hij onaanvaardbare risico's heeft genomen... met het oog op de economie? Ja, dat dat onaanvaardbaar is altijd een heel erg groot woord. Maar het blijkt nu wel dat hij, dat hij hele grote risico's heeft genomen... en verkeerd gehokt heeft. Uh, en dat hij uh, ook... ook ja, lichtvaardig is omgegaan. En dat geldt ook voor het CDA natuurlijk. Met ja, beginselen van die twee partijen. Uh, door zo toe te geven uh, aan allerlei extreme... Uh, uh, ja, populistische eisen uh, van Wilders. En je ziet nu ook uh, dat alle dingen die met Wilders zijn afgesproken... Uh, het Boerkaverbod, uh, de dubbele nationaliteit verbieden... dat dat meteen wordt teruggetrokken. Ja, met andere woorden... Uh, met andere woorden, men, men, hij is, het heeft een groot risico genomen. Hij is te ver daarin gegaan. En hij, maar laat ik niet zo hij-hij op de man spelen. Het kabinet, uh, Rutte en Verhagen uh, en de twee partijen... waaronder mijn eigen partij, zijn veel te ver gegaan. Ik heb dat van het begin af aan uh, gezegd... Uh, dat dit de verkeerde keuze, de verkeerde coalitie gedoogpartner is geweest. Ja. En ja, zijn onbreekbaarheid van Wilders heeft het nu opgebroken. En nu zitten we met de gebakken peren met z'n allen. Uh, de vraag is uh, of dit de volgende keer... afhankelijk van de verkiezingsuitslag natuurlijk... die mm -hmm. niemand kan voorspellen... Um, weer zou kunnen gaan gebeuren. De premier zei gisteren daar uh, desgevraagd naar gevraagd in het uh, Kamerdebat. Wij ja. sluiten als VVD geen enkele partij uit. Vindt u dat de VVD, de PVV, voor een volgende mogelijke kabinetsperiode zou moeten uitsluiten? Ja, dat vind ik. Ik was erg verbaasd uh, gisteren... dat zowel uh, premier Rutte en, en uh, fractievoorzitter Stef Blok... die natuurlijk echt namens de VVD sprak in dat debat... dat die beiden niet uitsloten dat na de komende verkiezingen... dat kan dus over een paar maanden zijn, dat er een nieuw kabinet is. Of over drie maanden, hoop ik. Of over een half jaar, uh, of over een jaar. Uh, ja, nou, dat zou heel slecht zijn, maar dat is een ander onderwerp. Uh, maar het kan dus zo zijn dat als er een nieuw kabinet komt... dat uh, de VVD... Weer zou gaan samenwerken met de PVV. als gedoogpartner. of binnen dat kabinet. En ja, ik vind dat echt. Uh... Ik vind dat de VVD, ook het CDA, maar ik ben geen lid van het CDA... ik vind dat de VVD de PVV moet uitsluiten... na alle ervaringen die er nu zijn geweest... Ja. Eh, na het onberekenbare gedrag van Wilders. Maar ja. vooral ook, en dat vond ik vanaf het begin... vanwege de onliberale opvattingen van de PVV. Ja. Stel nu dat dat toch in de wind wordt geslagen, dit advies. En dat zou er de volgende keer weer van ja. komen. Tegen al uw waarschuwingen in, en u hebt nu ja. gelijk gekregen. Wat doet u dan met uw lidmaatschap? Ja, het, het, soms ben ik ook, ook, ook net een, een beetje niet zo duidelijk sprekende politicus. En ik ga nu gewoon zeggen, dat zie ik dan wel. Oké, okay. goed. U bent heel lang voorzitter geweest van de Tweede Kamer. U weet dus veel van het staatsrecht en het reilen en zeilen van het parlement. Arie Slob, de voorzitter van de fractie van de ChristenUnie... zei gisteren in het debat tegen de premier... "Ik geloof dat de werkelijkheid nog niet helemaal tot u is doorgedrongen. Wij nee. hebben het hier nu voor het zeggen. Um, ja. Dat is natuurlijk straatsrechtelijk zo, want de Kamer bepaalt wat controversieel ja. is en wat niet. Dus waar het kabinet nog over mag gaan mm -hmm. en waarom." Over niet. Maar als je het slagveld in die Tweede Kamer ziet, ja. niemand is het met elkaar eens. Ze hebben het vooral over verkiezingen. En de pogingen die worden ondernomen om nog iets van een begroting voor elkaar te boksen, worden door anderen weer geblokkeerd. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, er zit nu een, een, een demissionair minderheidskabinet. Uh, dat heeft dus per definitie uh, geen meerderheid in de Kamer. En uh, die meerderheid uh, die moet nu gezocht worden. Um, Wanneer het kabinet, uh, Rutte en Verhagen, denken... Uh, dat ze uh, het pakket zoals dat op tafel lag in het katshuis afgelopen zaterdag... En wat het dus vanwege Wilders niet is doorgegaan... Uh, als zij denken dat ze dat pakket uh, gewoon uh, in een kaftje kunnen doen... en naar de Tweede Kamer kunnen sturen... en dan aan de Tweede Kamer vragen van... gaan jullie ermee akkoord? Dat lukt natuurlijk niet. Nee. Uh, PVV gaat er niet meer mee akkoord. Nee. En oppositiepartijen uh, hebben ook grote bezwaren. Maar ze kunnen dus... toch moeilijk met die hele Tweede Kamer... in het katshuis gaan zitten, al is het maar vanwege nee. ruimtegebrek. Nee, ze moeten met de hele Tweede Kamer... in de Tweede Kamer gaan zitten. En dat is natuurlijk, en dat gebeurt ook donderdag aanstaande... en dat is wel het mooie, zeg ik ook als oud-Kamervoorzitter... van de huidige situatie. Uh, het dualisme is terug. Uh, uh, in een openbaar, uh, voor iedereen te volgen proces... zal nu uh, in de Tweede Kamer gezocht moeten worden naar meerderheden. Dat ja. is op zich... Ja. winst Maar, maar, de maar de tegelijkertijd is het heel erg moeilijk natuurlijk. Dat begrijp ik ook wel. Ja, en er zijn partijen die willen alles controversieel verklaren... en ja. roepen eerst verkiezingen en dan zien we wel weer verder. En we ja. hebben nog vier dagen om de stukken op ja. te sturen... naar Olireen in Brussel. Ja, uh, vier dagen, 30 april. Koordineerdag moet er een, een pakket naar Brussel. Uh, ik denk niet dat het gaat lukken om... Uh, zeg maar tegen de Kamerleden te zeggen... Uh, wat dat betreft ben ik het niet met slop eens... komen jullie nou maar met voorstellen... en daar gaan we met z'n allen meerderheden zoeken. Ik denk dat het kabinet, het minderheidskabinet... in het openbaar naar de Tweede Kamer... een pakket maatregelen moet sturen. Maar dat moet niet het katshuispakket zijn. En dat men dan in het debat uh, aanstaande donderdag... en natuurlijk wordt er met fractievoorzitters en financieel woordvoerders ook rondom zo'n debat gesproken, dat begrijp ik ook wel... Ja. Uh, dat men dan in dat debat uh, tot meerderheden moet komen. Dat is de enige manier. Ja. Uh, anders kunnen we niks naar Brussel sturen... En dat is niet zo erg omdat Brussel de baas is, zoals Wilders zegt. Dat is een ja. onzin. Wij willen zelf uh, dat er gebeurt in Brussel, waar Brussel nu om vraagt. Dat is ja. Nederlands beleid. Juist, en daar hebben we met z'n allen. Dat is het mes wat, uh, dat Mark Rutte beschreven hebben. Samen met D66 zei hij het mes opgezet en we dreigen daar nu zelf in te vallen. Ja, uh, maar ik zie het niet zoals een mes. Want het gaat om, om het, het gezond maken van uh, onze economie en de Europese economie. Ja. Uh, dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk, was het alleen omdat als dat niet gebeurt... we echt in immense problemen komen. Lees ja. de buitenlandse kranten over wat er nu in Nederland gebeurt. Ja, en de financiële markten natuurlijk die ons met acht ja, volgen. Ja, dat is wat ik, wat ik bedoel ook. Ja, ja. U bent als Kamervoorzitter ook adviseur geweest van Haar Majesteit. Ja. Uh, bij dit soort omstandigheden moest u ook ten paleize verschijnen. Mm -hmm. uh, wat zou uw advies zijn geweest eigenlijk aan het staatshoofd? Ja, dat, dat, ja, het klinkt een beetje gek. Ik zou het in wat plechtiger woorden hebben gezegd. Maar ja het, het, het, het, hetzelfde, uh, los van het feit uh, over die samenwerking met de PVV in de toekomst... waar ik, waar ik tegen ben, uh, zoals ik gezegd heb... dat dat is niet iets wat aan de orde zou zijn gekomen nu in een gesprek met de koningin. Ja. Maar ja, ik zou ook hebben gezegd... en ik denk dat mevrouw Verbeet dat ook heeft gedaan... a, iets over de verkiezingsdatum... Mm -hmm. uh, waar de Tweede Kamer toch wel min of meer nu uh, overeenstemming over heeft. 12 september. Uh, en... Uh, ja, ik, ik zou de procedure hebben geadviseerd... zoals ik dit nu ook uh, door de microfoon bij u heb gezegd. Ja. Wat ook had gekund is dat u het advies had gegeven... Joh, met die uh, koen. Nou ja, Jo zeg je niet tegen de koningin, maar... Uh, <laughs> Majesteit. <laughs> <Majestijd. Ja. laughs> met die Koendoes coalitie die er nu uh, zit... met GroenLinks, D66 ja. en um, de ChristenUnie... Ja. Uh, is er wellicht gewoon een parlementaire meerderheid... om de begroting in ieder geval op orde te maken. Dus hou het ontslag van het kabinet aan... Uh, het kab kabinet blijft dan gewoon missionair om de begroting af te maken. En dan zien we daarna wel verder, of ja. niet? Nou, even los van. La laten we even uit, uit de, de, de theorie dat ik met de konin zou praten. Want dat doe ik natuurlijk niet nu. Dat doet mijn opvolgster mevrouw Verbeet. beet. Maar even Zeker. gewoon in antwoord op uw vraag. Ja. Um, ik denk eerder gezegd. Het maakt nu niet zoveel uit. Of het kabinet, het minderheidskabinet Rutte Verhagen. Missionair deze niet? dagen. missionair is of demissionair. Ze moeten gewoon. Uh, een meerderheid vinden in de Tweede Kamer... Uh, door met, ja, met slimme voorstellen te komen... die naar Brussel toe kunnen binnen een paar dagen. Niet ja. nogmaals met de Catshuis voorstellen maar met een ander pakket. Ja. En daar moet in openheid over gepraat worden met de Kamer. En dan zullen ze ook moeten toegeven uh, aan wensen van uh, oppositiepartijen. Ja. Uh, want Slob en anderen hebben gelijk. Uh, ja. Het kabinet moet nu echt een toontje lager zingen. Dat is gewoon de feitelijke situatie. Goed, we gaan het debat morgen volgen. En u doet dat ja. ongetwijfeld met ons. En wie weet, spreken we elkaar na afloop weer. Frans Wijsglas, oud-Kamervoorzitter en lid van de VVD. Ik dank u zeer. Oké, okay, u ook. En nog een prettige dag voor u in de luisterrijs. U ook, dank u. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u in de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgemeente dus die u in het bijzonder interesseert. Nu het kabinet zijn ontslag heeft aangeboden, discussieert de Kamer over welke politieke thema's controversieel worden verklaard. Ik had het er al over met Frans Wijsglas. Als een wetsontwerp al door de Tweede Kamer is aangenomen, kan dat dan alsnog controversieel worden verklaard? Hoogleraar algemene rechtswetenschap. Roel Schutgens heeft het antwoord. Als het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen, dan geldt het als aangenomen door de Tweede Kamer en dan moet het dus naar de Eerste Kamer. En vervolgens kan natuurlijk wel de Eerste Kamer op haar beurt zeggen: ja, maar dit wetsvoorstel dat beschouwen wij als beleidsmatig te gevoelig. Daar willen wij niet over een debat treden met een regering die demissionair is. In de parlementaire praktijk zie je dat dat controversieel verklaren van wetsvoorstellen meestal gebeurt door de Tweede Kamer. Omdat dat een veel politiekere kamer is dan de Eerste Kamer. Maar er is geen enkele grondwettelijke regel die zegt dat de Eerste Kamer niet ook wetsvoorstellen als controversieel zou kunnen bestempelen. En dat kan ze dus ook gewoon doen. En dus is de werkelijkheid nog iets ingewikkelder. Al dus uh, algemeen uh, hoogleraar rechtswetenschap Roel Schutgens... heeft u ook een vraag bij het nieuws. meld u ons dan vooral naar GoedemorgenNederland... @caro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu terug naar Arnhem. En daar is Tess Boelens. En ik loop door een bedrijf, een ventilatietechniekbedrijf in Arnhem. Uh, ik sta hier met directeur Joost van Loon van Precic Haafbedrijven... sociale werkvoorziening. In dit bedrijf, dit ventilatiebedrijf, daar zijn wat mensen van u gedetacheerd. Uh, de wet uh, werken naar vermogen die gaat waarschijnlijk controversieel verklaard worden. We lopen hier doorheen. Ik zie eerlijk gezegd geen opgelucht gezicht bij u. Nee, ik ben ook niet zo blij dat uh, met de val van het kabinet uh, dat er de onzekerheid over de toekomst uh, gaat toenemen. Ook het controversieel verklaren van de wet werken naar vermogen. Uh, daar maken we zorgen over. Uh, hoe wij... Waarom? Want die wet werken naar vermogen dat was toch voor de sociale werkvoorziening toch ongeveer de nekslag? Uh, nee, daar ben ik niet mee eens. Uh, ik denk dat er een aantal hele goede zaken zijn in die wet werken naar vermogen... die voor de sociale werkvoorziening, uh, maar ook voor de mensen... Wat zijn, wat zijn die goede zaken? Uh, veel meer aandacht voor het werken bij bedrijven, met bedrijven, het ontwikkelen, het ondersteunen. Uh, maar er zijn ook een aantal zaken van zorgpunten qua uitvoerbaarheid. Uh, en daar lossen we nog niks mee op. Ja, dat is precies wat uh, minister Kamp en de staatssecretaris Paul de Krom... continu roepen werken naar buiten aan het werk aan de slag. Uh, u zegt, wij gaan steeds meer mensen detacheren bij bedrijven. Hier staan een paar van die mensen. En dat is uh, Daan Markering. U bent, uh, wat bent u aan het doen? Goedemorgen, ik ben een uh, ventilatierooster aan het in elkaar zetten. Voor... Uh, mag het? Voor Burghout... Uh... En uh, ja, het is een heel leuk bedrijf. Een ontspannen bedrijf. En ik kan uh, werken op mijn eigen tempo. Ja, maakt u zich zorgen over de ontwikkelingen binnen de sociale werkvoorziening? Want ja, dat gaat dan ook gebeuren. Bent u bang voor uw baan bijvoorbeeld? Uh, nou, ja, in wezen wel. Want iedereen is natuurlijk bang voor zijn baan. Maar het wordt, uh, het wordt alleen maar moeilijker. Ook voor de uh, mensen die in de sociale uh, werkvoorziening zitten. En dat, uh, dat vind ik niet zo leuk. Ik ga nog even terug naar... Uh... De directeur, dat is Joost van Loon. Uh, ja, deze meneer die zegt, ik maak me zorgen voor mijn baan. Is dat terecht? Uh, voor deze meneer denk ik niet dat ze zich zorgen hoeft te maken voor de baan hier. Want dat gaat goed. Maar meer in zijn algemeenheid. Ja, ook de Nederlandse economie zijn een heleboel mensen. Ook buiten sociale werkvoorziening. Uh, die zich zorgen gaan maken over hun baan, omdat het economisch wat minder gaat. Ja, maar gaat die sociale werkvoorziening, uh, krijgt die nog wel een rol van betekenis? Als de plannen doorgaan, grotendeels doorgaan. Ook al is die wet werk naar vermogen controversieel verklaard. Is het nog wel haalbaar? Heeft het nog wel een goede rol... door sociale werkvoorziening? Ik denk dat we een hele goede rol hebben. Ja, maar ook in de toekomst? Juist in de toekomst. Een hele goede rol hebben... om te laten zien dat uh, iedereen in deze samenleving... mee kan doen en mee kan werken. En dat is onze taak. En daar kunnen we ook met of zonder werk voorzien... Uh, die wet, uh, uitstekend aan werken. Deze wet heeft een aantal voordelen, heeft ook een aantal uh, lastige zaken die we moeten oplossen. Omdat die waarschijnlijk controversieel gaat, gaat daar onduidelijkheid over staan. Maar wij als Prezikhaven bedrijven gaan door met onze taak. Mensen, of, wij werken maar, maar voor wat voor problemen wordt u uh, gesteld nu die wet controversieel wordt verklaard? Nou, een aantal zaken onduidelijkheid over de financiering. Uh, en dat is uh, absoluut een belangrijk punt. Uh, dat is niet alleen voor, de, uh, voor ons en de andere SW-bedrijven, maar ook voor de gemeente. Hoe ze daarmee moeten doorgaan. Uh, ook voor werkgevers. Een aantal instrumenten gaan we die wel of niet gebruiken. Uh, dat maakt het lastiger. Ja, kortom onzekerheid troef. Ik hoop voor u dat het snel uh, duidelijk wordt en uh, in uw voordeel. Dank u wel. Vanuit Arnhem was dat Thijs Poedens. <middels> Straks Mexicanen teleurgesteld in een jarige Johan Cruijff. <middels> Majest. 3, 2, 1, go. Deze dag... 1991. Mooie bal. En een doelpunt. Nee, een doelpunt. Ja, Lazaroms kopt hem erin. Het kwam niet vaak voor dat Theo Lazaroms scoorde. Hij had vooral de reputatie om een meedogenloze verdediger te zijn. Deze dag, 1991, overleed Theo de Tank op 51-jarige leeftijd. Feyenoordkenner en publicist Lex Kroon blikt terug op zijn te korte leven. Hij kreeg een buitenechtelijke relatie met Ineke van Gool een dochter van een Rotterdamse bakker. En ja, dat werd hem op een gegeven moment uh, te heet onder de voeten... en toen vluchtte hij midden jaren 60 toen hij naar Amerika... en heeft hij postie gespeeld voor Pittsburgh Phantoms. Maar het voetbal daar stelde nog heel weinig voor. Dus voor Theo was het financieel wel een succes. Maar sportief gezien uh, viel er niet veel voor hem te beleven. Op een gegeven moment kwam hij terug naar Rotterdam. 14 kilo te zwaar, tonnetje rond... En toen bezocht ik regelmatig een kroeg, Club 66... waar toen de tijd ondeugende Rotterdamse jongens uh, over de vloer kwamen. Ondeugend, een beetje pseudo-criminelen, laten we dat zeggen. En die zei, joh, Theo, je moet gaan trainen, je moet weer gaan voetballen... dan zorgen wij dat je een club krijgt. Nou ja, en dan krijg je het verhaal van... hij werd uh, verdediger samen met uh, Rinus Israël, IJzeren Rines. Nou, Theo krijgt uh, de bijnaam Theo de Tank. Nou, ga daar maar aan staan. Theo de Tank en IJzeren Rieners in het strafschotgebied. Door één moment van nonchalance in de Rotterdamse verdediging... kon Hughes doorbreken en razendsnel oprukken naar Pieters Graafland. Die zeiden bijvoorbeeld tegen Johan Cruijff... als hij in de buurt kwam van het strafschotgebied... van niet in het strafschotgebied komen... want je gaat op horizontaal het veld over. Die intimideerde enorm. Er was dan ook nauwelijks reden voor trainer Happel om zo somber te kijken. Ten meer niet omdat het verdedigingsblok van Feyenoord... De Celtic aanval nauwelijks kansen gaf. Feyenoord, dat bezitman van het middenveld, vleert keer op keer zeer snel door de Schotse linies heen. Nou, hij was bikkel, bikkel, bikkel, hard. 31 jaar was hij inmiddels geworden. Hij had 156 wedstrijden voor Feyenoord gespeeld. En Toen is hij trainer geworden in het Midden-Oosten bij Bahrein en dergelijke. Hij heeft jarenlang, 8 jaar heeft het geduurd voordat hij zijn diploma had als Nederlandse trainer. Toen is hij Pek aan gaan trainen, waarmee hij degradeerde. En toen was hij zo teleurgesteld dat hij weer naar het buitenland uh, vertrok. Het was een hele leuke, gezellige man. Echte Brabant. Klein, verblokt, donker. Ja, ik, ik denk altijd van nog, uh, als je hem zo zag, uh, dan, dan zag je nog de Spaanse invloeden van uh, hè. De Spanjaarden hebben het natuurlijk lang in uh, de zuidelijke Nederlanden vertoefd. En ja, ik, ik zag meer dan een halve Spanjaard. Johan Cruijff wordt vandaag 65 jaar. Theo Stierf op de 44 e verjaardag van Johan Cruijff. Heel toevallig. Twee iconen. En ja, hij zal altijd in het hart gesloten blijven. Ik zie hem altijd nog voor me. En ik krijg altijd heimwee als ik uh, verdedigers van Feyenoord bezig zie Die een beetje uh, ja, slapjes spelen, denk ik. Dan krijg ik echt heimwee naar Theo de Tank. Lex Kroon over Theo de Tank, Theo Lazaromstus. Hij overleed deze dag in 1991. Een coup dans l'aile, le vent est doux, la lune fidèle. Een chant cigale. Je me sens zigale. Le cœur léger. Je vois passer une fleur d'été. Hello jolie.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 Je suis pas ici. Het is 7 minuten voor 10 uur, luistert naar de Caro op Radio 1. Het zal u niet zijn ontgaan, dames en heren. Johan Kruijf is 65 jaar geworden. werd zelfs gefeliciteerd door Louis van Gaal... met pagina grote advertenties in de krant. Het Nederlands bekendste voetballer wordt vandaag in het zonnetje gezet. Dat is wel duidelijk, maar niet in Mexico. Want daar is, ze, is men tamelijk teleurgesteld in uh, deze voetbalheld. Edwin Timmer, goedemorgen. Goedemorgen. Correspondent in Mexico. Waarom hebben ze de balen van hem? Uh, nou, de bal is misschien een beetje groot woord, maar uh, hij is uh, natuurlijk adviseur geworden hier bij een van de populairste clubs van het land uh, in februari. Bij Las Chivas in uh, Guadalajara. En uh, ja, er zou ook een nieuwe trainer worden aangesteld. En uh, dus de, de verwachtingen waren daardoor hoog uh, opgeschroefd en uh, die waren nogal hoog. Uh, Rijkaard viel uh, Koeman misschien, of misschien een andere grote, grote Spaanse naam wel. En, uh, en toen werd het John van Schip en toen dacht men van wie is dat? Ja, nou de ex-trainer van Twente. Ja, bijvoorbeeld. Hij heeft in Melbourne, in Australië, getraind. Ja, dus, het, mm -hmm, ja, dus dat zijn eigenlijk, wat men hier zegt, ja, dat zijn twee bescheiden clubjes. En ja, uh, hoewel men zeker respect heeft voor, uh, voor de voetbalcarrière van John uh, van, van Schip... Uh, ...ja, is dat uh, wat betreft de trainerschap, ja, kijkt men daar toch net iets anders tegenaan. Ja, maar ze kunnen uh, toch zelf ook op zoek om een trainer aan te stellen, of niet? Uh, ja, dat kunnen ze ook. Uh, alleen Kruip is natuurlijk aangesteld hier als adviseur. En dat is de man uh, ja, die het allemaal uh, moet gaan doen. De uh, ja. club moet helemaal volgens zijn ideeën worden ingericht. En uh, er moet ook volgens zijn ideeën en zijn stramien worden gevoetbald. Ja. En, uh, en dus uh, zoekt Kruip ook daar degene voor uh, die daar volgens hem het beste bij passen. En vinden ze daar in Mexico dat hij daar genoeg voor doet om zijn eigen ideeën waar te maken? Um, nou, ja... Um... Men is, het is nog niet zo dat men zegt van nou uh, stop er maar mee. Maar uh, ja, Cruijff heeft hier wel voor een paar teleurstellingjes ge, gezorgd. Uh, eerst was het natuurlijk Hosanna dat zo'n grote Nederlandse legende hier, hier aan de slag gaat. Uh, men was echt, echt ontzettend blij. met had zoiets van ja, dit moet wel iets goed zijn voor het Mexicaanse voetbal. En uh, toen bleek ineens van ja, deze meneer wordt helemaal geen trainer hier. Uh, hij, hij wordt gewoon adviseur. Ja. Uh, de tweede teleurstelling was van, ja, hij doet alles vanuit Barcelona. Hij, hij is misschien twee, drie weken hier geweest. Hij heeft naar uh, twee of drie wedstrijden is die, uh, van lastig was geweest. En wat overigens toen ineens heel goed ging uh, met, met de club. Want ja, de club die had al uh, wekenlang, maandenlang alleen maar verloren. En juist op het moment dat Cruijff hier is... Waarschijnlijk, ja, toch door zijn uh, ja, een goede speech voor de groep of zoiets, ja, liep het ineens weer als een trein. Maar ja, Kruijf is sindsdien weer vertrokken naar Barcelona en is weer op grote, uh, doet het weer op grote afstand. Ja, dat lijkt, op de, een... dat lijkt op de kritiek die ze bij Ajax ook op hem hadden. Uh, ja, dat zou je kunnen zeggen. Uh, dat wil natuurlijk niet zeggen dat het allemaal niet, uh, niet geweldig gaat worden met het uh, Kruiven project hier. Maar ja, men wordt wel een beetje zenuwachtig. Ja, gaan er al stemmen op om de samenwerking maar te beëindigen daar? Nee hoor, dat, dat, dat valt wel mee. Uh, natuurlijk, er zijn best wel een paar chauvinistische reacties geweest op, op de naam van John van Schip. Zo van, ja maar kunnen we dan, uh, hadden we niet, niet een, gewoon een Mexicaan hier neer kunnen zetten? Uh, maar ja, dat gaat net even voorbij natuurlijk aan, aan wat Cruijff graag wil. Uh, zijn, zijn, zijn instituut liet ook weten van... ja, we kunnen wel een Mexicaan daar neerzetten van 60 of 70 jaar... maar die leren we in drie weken niet uh, volgens de principes en de ideeën van Cruyff te werken. Dan nee. moeten we echt, een, echt iemand van onszelf hebben. En John van Schip kan dat natuurlijk wel. Ja. Dus misschien is de kritiek ook wat voorbarig. Ja, maar goed, dat, dat, dat is wel vaker met kritiek. Maar ja, goed, je moet het een <laughs> beetje... Dit, dit, is, dit, is, dit is echt de populairste club van het land. Ja. De druk is enorm groot. Ja. Uh, ze hebben geen enkele klassieker dit jaar gewonnen. Nee. Uh, dus zeg maar de, de Feyenoord, Ajax, dat soort dingen. Nee. Ja, dat, ja dat, dat ging allemaal mis. Ook internationaal was Vandaar het aan de, de kritiek dus. Edwin, ik ja. moet het hierbij laten met het oog op de tijd. Ik dank je zeer vanuit Mexico. Straks, dames en heren, de SP wil bestuurders in de zorg... hoofdelijk aansprakelijk stellen bij misstanden. In het vervolg van Goedemorgen Nederland bij de KRO. Na Natiene blijft bij ons.